Twee uur Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Wapeninspecteurs zijn in Syrië begonnen met het weghalen en vernietigen van chemische wapens. meldt een bron bij de Verenigde Naties. De ontwapeningsmissie werd uitgevoerd door een team van de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De VN nam onlangs een resolutie aan over Syrië na de chemische aanval op Damaskus waarbij honderden doden vielen. President Assad ontkent betrokkenheid bij de aanval, maar ging wel akkoord met de vernietiging van het Chemische Wapensarsenaal... Om een Amerikaanse militaire operatie tegen zijn land te vermijden. In het oosten van China zijn ruim 400.000 mensen geëvacueerd in verband met een naderende orkaan. Meer dan 65.000 vissersboten zijn uit voorzorg naar havens of veiliger gebieden gevaren. De tropische storm gaat naar verwachting maandag aan land. Meteorologen voorspellen de komende drie dagen zware regenval. In het gebied kan in sommige streken 250 milliliter vallen. Het CDA is voor het eerst in jaren weer groter dan de VVD. De partij staat op 19 zetels in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond... en dat is twee meer dan vorige week. De VVD komt op 18 zetels en de PvdA op 11. Grote verliezer in de peilingen is 50+. Plus. Vorige week stond de oudere partij nog op 10 zetels, vandaag nog maar op 5. De halvering is het gevolg van de onrust die is ontstaan... na berichten over onjuiste afdracht van pensioenpremies... door fractievoorzitter Henk Krol in een vorige functie. Henk Krol heeft vrijdag zijn functie als fractievoorzitter van 50 neergelegd. De Duitse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken zijn in Noord-Afghanistan... om het kamp Kunduz aan de Afghaanse veiligheidsdiensten over te dragen. Daarmee eindigt tien jaar inzet van Duitse militairen in de regio. In juni namen de Afghaanse strijdkrachten de veiligheidstaken in het land... formeel over van de troepenmacht van de NAVO. Het weer. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Met file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden staat 2 kilometer. En op de A7 naar Amsterdam staat voor het knooppunt Zaandam. 3 kilometer door werkzaamheden op de A8. A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Daar is vannacht wat misgegaan met het betonstorten. De werkzaamheden daar dus... De weg blijft tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort-Vathorst de hele middag afgesloten om het te herstellen. De A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen, daar zijn ook werkzaamheden. Tussen het knooppunt De Poel en Heikensand staat daarom 2 twee kilometer. Een vraag die mij als tussenpersoon vaak gesteld wordt is... En wanneer ben ik dan arbeidsongeschikt?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 Ga snel naar Vodafone.nl slash next. Bij Reaal kunt u ervoor kiezen uw eigen beroep te verzekeren. Bespreek de mogelijkheden eens met uw tussenpersoon. Of kijk op Reaal.nl Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen. Daar is goed zicht dus essentieel. Volvo introduceert permanent adaptief groot licht. Het gemak van rijden met groot licht zonder uw tegenliggers te verblinden. Slim. En vooral erg handig als u bijvoorbeeld s'avonds ergens op een provinciale weg rijdt. Ontdek alle innovaties van de Volvo V60 op volvocars.nl. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 U rijdt een Volvo V60 met een 133 kW, dus 181 pk sterke dieselmotor. Met 20% bijtelling, ook als 8 Langs de lijn, met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, het is zo'n sportmiddag waar je vooraf naar uitkijkt met in de eredivisie de traditionele top 3 Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En de sportman van het jaar 2012, Epke Zonderland, staat straks in twee WK-finales. Er wordt al sinds half 1 gevoetbald in de Amsterdam Arena. Ajax tegen zijn angst keek naar FC Utrecht met de jarige Andy Houtkamp. Andy. Ik uh, hoop toch niet dat je voor me gaat zingen. Het is 2-0 voor uh, Ajax. FC Utrecht heeft het uh, dus moeilijk. Maar Ajax had het ook heel moeilijk in de eerste helft. En uh, dat uh, leverde wel een doelpunt op... Doordat Utrecht liep er klunzen achterin. In de laatste minuut uh, voor rust was het uh, Even kijken. Serrero die ingevallen was voor De Jong. Die 1-0 kon scoren naar geklungel van Timothy de Rijke, onder andere. En dat was een uh, meevaller voor Ajax. In de tweede helft werd het 2-0 door het doelpunt van... Davy Klaassen, schot van Denswil werd door keeper Ruiter losgelaten. En Klaassen kon hem binnen tikken. De rebound dan. En dat was leuk voor hem. Zijn tweede doelpunt voor Ajax in zijn carrière. Zijn eerste scoorde hij bij zijn debuut tegen NEC. En dat is alweer een jaartje of twee geleden in 2011. Dus Ajax 2-0 voor. Nog 12 minuten te gaan. En er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Straks om half drie speelt Vitesse thuis tegen Feyenoord. En dan ontvangt FC Groningen AZ. En vanaf half vijf jaagt PSV op de koppositie thuis tegen RKC. En verder fietsen we in de laatste klassieker van het jaar, de ronde van Lombardije. We bespreken de Grand Prix Formule 1 van Zuid-Korea. Na en uit de hockeycompetitie is er Rotterdam tegen Bloemendaal. En bij de wereldkampioenschappen Turnen in Antwerpen... volgen we dus uitgebreid wat Olympisch kampioen Epke Zonderland doet... in twee toestelfinales, eerst op brug en later op het koningsnummer op rek. Silent Running was dat van Mike en de Mechanics. Ajax staat met 2-0 voor. Andy, wie is jouw man van de wedstrijd? Poeh, dat is een moeilijke Hugo. Want ik vind het eigenlijk een hele matige wedstrijd als ik naar beide ploegen kijk. Maar ja, nou, nee, ik zou het zo snel niet kunnen zeggen. Ik vind Sillessen goed keeper, maar uh, die heeft niet al te veel te doen gehad. En voor de rest, uh, nee. Uh, jij zit mee te kijken, heb jij een idee? Nou, ik uh, ben laat aangehaakt. Want ik uh, heb een gedeelte op de radio gehoord natuurlijk. Ja. En uh, ik zag net een prachtig schot van die Denswil. Ik dacht, uh, hij viel mij natuurlijk al op bij Ajax uh, AC Milan. Wat een ja, fantastische ja. kopbal. Dus heeft hij het over de hele wedstrijd als uh, ja. jongeling goed gedaan? Ja, ik uh, kan daar uh, zeer goed mee leven. Die jongen die staat uh, rustig en geconcentreerd achterin te spelen. Heeft Mike van der Hoeren naast zich. Omdat uh, Zander natuurlijk nog altijd, of nog altijd geblesseerd is. En uh, hij doet het uh, rustig en goed, Dens Wil. Hij stond eigenlijk ook aan de basis van de 2-0, dat schot van hem. Dat kon Robin Ruiter, de keeper van FC Utrecht, niet echt onder controle krijgen. En de wegketsende bal werd ingetikt door Davy Klaassen. Ook hij. leuk dat hij er weer bij is voor Ajax. Omdat die jongen heel veel blessureleed heeft gekend. En via het tweede van Ajax nu weer terug in de basis is. Scoorde, ik zei het al eerder bij zijn debuutwedstrijd voor Ajax tegen NEC 27 november 2011. Groot talent en uh, fijn dat hij de hele wedstrijd kan spelen. Want dat uh, gaat zeker gebeuren. Ajax heeft al drie keer gewisseld. Eén keer moesten ze wisselen uh, door een blessure van Siem de Jong. En daar is het even afwachten hoe het daarmee gaat. Want je hebt ook al Bojan, Duarte en Moijsander die geblesseerd zijn. Het zijn toch allemaal basisspelers. Hey, Andy, heeft... En van de horen, ja. Uh, ja. leidt hij nou onder wat er afgelopen week over hem heen is gekomen? Nou, zo te zien niet. Hij speelt uh, een degelijke wedstrijd. Uh, uh, veel degelijker bijvoorbeeld dan de man aan de andere kant, uh, Timothy de Rijk. Ik moet zeggen, Van de horen is uh, foutloos. Hij uh, speelt geen uh, slechte wedstrijd, maar is ook niet echt op de proef gesteld, uh, moet ik daarbij meteen ook zeggen. Uh, goed, het staat 2-0. We hebben nog vijf uh, minuten te gaan in deze wedstrijd en Ajax heeft de buit binnen. Goeie paal, mooie goal. En dan wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker af. Oh, oh. De eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. Uh, van gisteren is Rode J.C. tegen Peksvolle. Dat eindigde zoals het begon, in 0-0. Het was wel een enerverende 0-0, want er was rood voor Bonifacia van Roda. Daarna miste Aschente van Pek een strafschop. In de slotfase was er nog een keer rood bij Roda voor de Mouge. En werd daar weer na ook de wedstrijd nog gestaakt... vanwege spreekkoren en plastic bierglazen op het veld. Er gebeurde dus heel veel in Kerkrade. Maar er vielen geen doelpunten. Ron Jans, de trainer van Peck, twijfelt of zijn ploeg aanspraak maakte op een goal. Zeker in de fase, zeg maar, na de gemiste strafschop in het begin van, uh, van de tweede helft... heeft Kuto, denk ik, uh, op belangrijke momenten ook een paar uh, gevaarlijke schoten eruit uh, gebokst. Uh, maar ja, het is, uh, we zijn gewoon, ik, ik heb hier gewoon echt een heel leeg gevoel van uh, was ik maar thuis gebleven eigenlijk. De wedstrijd werd ontsierd door twee rode kaarten aan de kant van Roda. En dat kwam de wedstrijd niet ten goede volgens Roda-captain Mark-Jan Vlederes. Het is gewoon heel jammer dat, dat de wedstrijd zo verloopt. Want ik denk dat de Rode JC uh, Zwolle, in, uh, in een 11 tegen 11, 90 minuten lang... een hele mooie wedstrijd zou zijn geworden. Twee ploegen die willen voetballen. Die de laatste weken uh, goed voetballen, veel scoren. En uh, dat had gewoon een mooie avond kunnen zijn. En nu heb je gewoon een, uh, een hele vervelende avond gehad. En ook Roda-trainer Ruud Brood baalt van de in zijn ogen onterechte rode kaarten. Van een eerlijke strijd was volgens hem geen sprake. We wilden heel graag dichterbij komen. En, en uh, ons meten aan Zwolle, wat, wat een voetballend team is. Maar dichterbij komen en een stijgen op de rand. Alleen nu was het tegenhouden en met 65 minuten met 10 man. Maar wel keihard geknokt. De scheidsrechter Higler bleef bij zijn beslissingen... om twee spelers uit het veld te sturen. En hij legde uit waarom de wedstrijd werd stilgelegd. Helaas uh, werd er een en ander gegooid. En ik hoopte dat de corner snel genomen werd. Dat we, dat we door konden voetballen. Maar op het moment dat er dan gegooid wordt, precies op dat moment. Uh, dat die speler ook geraakt wordt als hij de corner neemt. dan zijn de voetballers helaas niet meer in staat om, om te doen waar ze voor gekomen zijn: voetballen. En dan is er voor mij maar uh, één uh, beslissing mogelijk. En dat is uh, even een afkoelingsperiode. Toen jij nog in studio voetbal zat, was het de elleboog van de week. Ja. Uh, maakt die van de moe's je kans? Of vond jij het net als al die mensen bij Roda: geen elleboog, maar springt hij gewoon op met ja, zijn. In die houding, ik zag twee fragmenten. In het ene fragment vond ik het een elleboog, in het andere niet. Daar was het geen beweging naar achteren. En gek genoeg bij het eerste beeld wel om maar aan te geven hoe ontzettend moeilijk het is om uh, te beslissen of dit nou rood was of niet. Ik ben ontzettend nieuwsgierig wat er deze week in Zeist gaat gebeuren. Ik moet zeggen, de arme man had, uh, had het moeilijk. Hitler. Uh, toch viel er uh, wel wat te zeggen hoor, voor die eerste rode kaart. Omdat er, dat had ik ook niet gezien. Ik dacht dat hij je met het lichaam uit balans bracht. Maar er was ook nog voetcontact. Alleen het is zo jammer. Als je in de eerste helft een rode kaart geeft, dan gaat de wedstrijd kapot. Ja. En uh, nou ja, dat was jammer. Maar, die tweede dubieus dus. Is heel dubieus. Maar erg nieuwsgierig wat ze in Zijs beslissen. co Eagles NEC. Rust 3-0. Eindstand 4-3. 1-0 Turic. 2-0 Houtkoop. 3-0 Antonia. 3-1 Higden. 3-2 Janscher, 3-3 Koolwijk en 4-3 in eigen doel Jahang Bakkers. go Eagles gaf de winst ondanks een 3-0 voorsprong nog bijna uit handen. En dat terwijl Eagles coach Foukeboy zijn ploeg daar nog voor gewaarschuwd had. Ik heb in de rust ook aangegeven dat ze zich moesten dus, uh, kunnen verplaatsen... In, in de andere kleedkamer, hoe, hoe het daar te keer zou kunnen gaan. Althans, uh, en dat er ook iets gaat gebeuren. Maar dan betekent het nog steeds, hoe ga je zelf uh, de wedstrijd in? En uh, ja, dat hebben we gewoon niet goed ingevuld. Rens van Eijden dacht dat NEC dit seizoen al genoeg ellende had meegemaakt. Maar het scenario van gisteravond kon er ook nog wel bij. Ja, je weet niet uh, hoeveel je nog uh, kan zinken. Het is uh, enorm zuur uh, hoe je eigenlijk terugknokt... Uh. Alle credits daarvoor, alleen aan de andere kant uh, hoe die uh, 4-3 er dan weer in vliegt, dat is uh, pil. nsc coach Anton Janssen kan zijn ploeg geen gebrek aan inzet verwijten. Maar die strijdlus levert volgens Janssen niet het beste voetbal op. Uh, iedereen wil zo erg graag. En uh, forceert daar wel eens. En uh, uh, nou, dan maken we daarin foutjes. We zijn onrustig. Uh, de ze winnen we niet. En dat is, dat is een, uh, een soort angst die in de, in de, in de ploeg zit. Maar ja, die er nodig uit moet. En dan was er Nac Breda tegen Heracles Amelo. Eindigde in 2-1. De ruststand was daar nog 0-0. rust dus alle goals Poepon met 1-0. Bruns met 1-1. En matchwinner werd de 18-jarige Kroaat. Gehuurd van Chelsea. Perica. Belangrijke punten zijn het voor Nac. Dat da wat daarmee. ...komt de ploeg volgens Jelle en Rauwelaar op de plaats waar het thuishoort. Een tijdje geleden zei ik, wij zijn niet zo slecht dat wij nu, nu 15e staan... ...maar wij zijn ook niet zo goed dat wij uh, zomaar even op plek 6 komen te staan. Wij moeten gewoon uh, zo, zo voetballen met deze strijd als we de laatste weken doen... ...en dan, dan gaan wij veel punten pakken. En bij Herakles was de teleurstelling groot. maken. Thomas Bruns stond de afloop dan ook met een rotgevoel. Ik uh, maak weliswaar eens waar de gelijk maken, maar ik moet de 1-2 ook maken. Dan gaan wij met drie punten weg als ik hier binnen schiet. Dan uh, kom je voor en dan gaan we risico's nemen. En uh, Ik denk dat wij genoeg voetballend vermogen hebben om daar door te voetballen. En uh, dan nog uh, verder uit te lopen naar 3-4-1. Gisteravond was ook nog gepland ADO-Den Haag tegen Heerenveen. Maar die wedstrijd werd afgelast omdat het veld onbespeelbaar was. Vrijdagavond gespeeld. Cambuur FC Twente. Rust 0-0. Eindstand 0-1. En dat enige doelpunt werd gemaakt door Castanjos. Ja, voordat we naar de stand gaan. Belangrijk voor die stand. Wat gebeurt er nog in de arena? In de slotfase Ajax-Utrecht, Andy. Nou, tellen maar drie punten bij Ajax eh, erbij op. Want Ajax staat 2-0 voor. We zitten in de extra tijd. Die twee minuten bedraagt Danny Hoeze aan de bal in het strafschopgebied. Dat deed... Oh, oh, dat doet hij knap. Kan niet anders zeggen. Ruiter wordt in de korte hoek gepasseerd. Door een, een, een ziedend schot. Van uh, eenvaller Danny Hoese. Heel hard. Ik zeg eerlijk. Die bal mag er niet in hoor. Bij uh, een keeper. Bij de eerste paal. Maar het is wel mooi om te zien dat uh, Hoese erg hard kan schieten. En met name de aardige bewegingen vooraf. De schaartjes uh, zagen er leuk uit. En hij zorgt voor de 3-0. Het is een klein beetje geflateerd. Want Ajax heeft het in de eerste helft moeilijk gehad. Uh, ...tegen uh, FC Utrecht, dat af en toe wat slordig speelde. Dat was jammer voor Utrecht, want Steve de Ridder kreeg veel ruimte... ...en deed daar te weinig mee om uh, mensen te vinden voor het doel. Wel wat kansen dus gezien. En Ajax heeft in de eerste helft heel weinig gecreëerd. Dat werd gedaan door Timothy de Rijk voor Ajax... ...met een hele slechte kopbal, waardoor Serrero 1-0 kon maken... ...in de tweede helft, in de 59e minuut 2-0 door Klaassen. En nu dus in de extra tijd... 3-0 door Hoessen. En dan is het uh, meteen afgelopen. Heeft Ajax dus met 3-0 gewonnen van FC Utrecht. En dat was al zes eredivisie duels. Op Niet gebeurd dat Ajax kon winnen van Utrecht. Nu dus wel op deze mooie zesde oktober. 3-0 de winst Ajax op FC Utrecht. En daardoor is dit nu de stand in de eredivisie voordat nog drie wedstrijden worden gespeeld vanmiddag. Twente heeft 18 uit 9. Ajax klimt naar de tweede plaats met 17 uit 9. PSV staat derde met 15 uit 8. Eén wedstrijd die van vanmiddag dus nog te goed. Veen heeft ook 15 uit 8 en Pax Zwolle is de nummer 5 met 15 uit 9. Mooie sprong voor Ahead Eagles van 15 naar 10 dit weekend met nu al... Uh, 12 punten, en onderin hebben we ADO met 7, RKC met 5 en NEC met 4. Programma vanmiddag: Ajax Utrecht hebben we gehad, 3-0. En om half drie Vitesse feyenoord en FC Groningen AZ. En om half vijf PSV tegen RKC Waalwijk. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier Loyal till you die And I've been looking at the stars For a long, long time I've been putting out fires All my life Everybody wants a flame They don't want to get burned And today is our turn Like this, lead to love like us. You like the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just some one that starts, starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder. Strangers passing by. No one offers you a shoulder. No one looks you in the eye. Eye, eye. But I've been looking at you for a long, long time. Just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to play, they don't wanna get burned. Well, today is our turn Lead to love. Life.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 Fireheart, James Blunt. De Nederlandse mannen ploeg pakte op de wereldkampioenschappen... handboogschieten in Turkije. De zilveren medaille. Het team met Rick van der Ven, Chef van der Berg en Rick van der Oever... verloor de finale met drie punten verschil van de Verenigde Staten. Nederland had in de halve finale nog verrast... met een sensationele zege op Zuid-Korea. En dan is de vraag aan Chef van der Berg of hij treurt om het goud... dat net niet werd gewonnen, of heel blij is met het zilver. Ik denk in dit geval treuren om het goud... Maar misschien komt het over een week wel dat we tevreden zijn met zilver. Maar nu is het even nog te kort dichtbij om, om blij te zijn nog. Geldt dat voor jou ook, Rick? Ja, het is pas een kwartier geleden gebeurd en ik bal er wel flink van. Maar uh, misschien over een paar dagen is dat uh, wel inzinkt. Waar hebben jullie het vandaag laten liggen, Rick? Uh, ja, we hebben niet super slecht geschoten, maar ook weer niet super goed. Maar we hebben gewoon ja, net, net even te weinig tienen geraakt. We hun raken er dan net even twee of drie meer en dan, ja, dan winnen ze met drie punten. Het is, het is geen grote winst. Maar ja, het had makkelijk gekund, maar ja, het, het ging net even net, net niet. Is dat een mentaal dingetje? Of speelde bijvoorbeeld de wind ook echt een rol vandaag? Nou, de, de wind was ja, denk ik wel een beetje. Ja, niet, zo, niet, zo, niet zo slecht als de afgelopen weken. Maar ja, ik denk dat je ja, net een centimeter naar links of naar rechts. Ja, nou goed, dat kan meteen één of twee puntjes schelen. Op twee, twee of drie pijlen. Maar ja, ik kan niet zeggen dat er een wind gelegen heeft vandaag. Toch, even terug naar vrijdag Rick. Uh, tegen de Koreanen, ja, dat was toch wel een hele bijzondere ervaring denk ik. Hè? Ja klopt. we ik moet wel zeggen dat we, ja, we hebben wel geluk gehad met het weer. Het, was, uh, was heel, uh, ja, het dwaaide natuurlijk gewoon heel hard. En uh, dan hebben we zijn wij in het voordeel. Ten opzichte van de Koreanen Normaal uh, hadden we misschien wel van hen verloren, dat weet je niet. Maar kijk uh, ja, we kijken wel uh, met een goed gevoel op terug. En als ze de volgende keer een tegenkomen, dan, uh, dan denken we er nog vaker aan, denk ik. Wat zegt dit over het Nederlandse handboogschietership? Ik denk dat het aan het klimmen is, dat het niveau aan het stijgen is. En uh, er zijn ook uh, steeds meer uh, kleine jongetjes en meisjes die uh, beginnen met boogschieten. En uh, dat het goed, uh, goed gaat en dat de toekomst van de handboogsport er goed uitziet. Stijgende lijn is ingezet. Dat was vorig jaar te spelen al zo met jou. Uh, ja, wat, wat, wat, wat kan dit teweeg brengen binnen de handboogsport in Nederland? Uh, ja, en natuurlijk gewoon de media-aandacht die we proberen vast vasthouden natuurlijk na de Spelen. Kijk, en als we meer media-aandacht gewoon blijven krijgen, dan, uh, ja, dan zien we al, uh, Ja, de jeugd, de jeugd zeg maar, ziet ons dan op de VM, wordt misschien geïnspireerd om uh, ja, te starten met handelschieten. Kijk, en dan komen natuurlijk weer meer jeugdleden. En uh, ja, de jeugd is de toekomst, dus dan uh, hopelijk meer concurrentie uh, de komende jaren. En dan uh, ja, meer, meer talenten en uh, meer toppers voor de, voor de toekomst. Maar voor vandaag, dit was het maximale? Nou, ik denk dat er meer aan had gezeten, maar het is niet anders. Het werd zilver voor de Nederlandse recurveploeg. Ze spraken met Matthijs Weststraat. Er wordt gewielrend. Sebastian Timmerman, ik zei eerder in deze uitzending: in de laatste klassieker van het jaar. Dat is nu nog discutabel. Hè? Wat vind jij? Ronde van Lombardije is de laatste enige echte klassieker. Ja, volgende week is nog Parijs Tours. Maar die maakt geen deel meer uit van de World Tour. Maar is natuurlijk wel een koers van naam. Dus uh, laten we dan Parijs Tours de laatste sprintklassieker noemen van het jaar. Die dus volgende week. En dan dit. De laatste klassieker uh, voor zeg maar de coureurs. Uh, uh, zoals Robert Geesing. Zoals Bauke Mollema. Die hier trouwens vanwege een blessure niet meer aan meedoet. Voor Mollema zit het seizoen er al op. Maar voor dat soort type renners. De renners die we in het voorjaar altijd zien. In uh, Luik, Bastenaken, Luik. Het is een monument. De Ronde van Lombardije. in Lombardia. zoals die. het in het Italiaans, al sinds 1905. En de renners hebben er zin in een week na het wereldkampioenschap... met de kerstverse wereldkampioen Rui Costa er ook bij... als een van de favorieten voor deze Il Lombardia, want er wordt al hard gereden. We hebben lange tijd een kopgroep gehad... waarbij de jonge Nederlander Maurits Lammertink mee zat. Een van de zes kreeg nooit echte ruimte, minuut of drie maximaal. En op dit moment is er een kopgroep van 21 renners. En die kopgroep is al over half koers. We hebben al drie beklimmingen gehad van de zes... Grote beklimmingen in het noorden van Italië, in Lombardije. En bij die 21 koplopers, onder andere Greg van Avenmaat, Belg. Jan Bakelands, winnaar van een toer etappe. Damiano Kunigo zit al mee, drievoudig oud-winnaar van deze ronde. In 2004, 2007, 2008. Nicolas Rode zit mee, Marco Marcato. En ook opnieuw Maurits Lammertink. Zijn naam wordt opnieuw gemeld bij die 21 koplopers. Maar die hebben maar een hele kleine voorsprong van zo'n 40 seconden op het jagende peloton. Het gaat dus snel. De omstandigheden zijn niet al te best. Het is grijs en grauw in het noorden van Italië. En het regent bij tijd en bijlen. Maar ze hebben er dus zin in. En dat is mooi in deze wedstrijd die vorig jaar gewonnen werd... door Joaquin Rodriguez. De Spanjaard vorige week tweede op het WK achter uh, Rubi Costa. Ook uh, hij een van de grote favorieten voor deze wedstrijd. Trouwens de nummers drie en 4 van het WK van vorige week zijn ook aanwezig. Walverde en Nibali. Een grote kopgroep dus met een kleine voorsprong op het... Uh, peloton over de natte wegen van de Ronde van Lombardije. Op weg naar de vierde beklimming van de dag. De Coma di Sormano. En dat is een enorme steile buur. Met stukken erbij van 27 Vorig jaar brak daar de koers open de Ronde van Lombardije. Maar het lijkt er dus op alsof de Ronde van Lombardije editie 2013 al iets eerder is opengebroken. De Nederlandse tafeltennisvrouwen zijn verrassend uit de kampioensdivisie op het EK voor landenteams gedegradeerd. Nederland is de kampioen van de afgelopen Vier jaar. Het verloor het handhavingsduel met Spanje met 3-2. Titelverdediger Nederland was veroordeeld tot het spelen van die wedstrijd... nadat het vrijdag in de eerste ronde op het EK verloor van Oostenrijk. Novak Djokovic heeft de finale van het ATP-toernooi van Peking gewonnen. Hij versloeg Rafael Nadal vrij eenvoudig in twee sets, 6-3, 6-4. Daarmee nam Djokovic een beetje revanche op Nadal... die hem in de finale van de US Open de baas was. En die door het bereiken van de eindstrijd in Peking... morgen de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst is. Een shortrekker Jorin Ter Mors heeft net naast de medailles gegrepen... op de 1000 meter van de wereldbekerwedstrijden in Seoul. Ze eindigde als vierde achter drie Koreaanse vrouwen... Shim, Kim en Park. De Nederlandse aflossingsploegen konden zich niet plaatsen voor de A-finales. De vrouwen werden nog wel eerste in de B-finale. Dat was vooral een troostprijs. De mannen eindigden in hun B-finale als tweede achter Grootmacht Zuid-Korea. Dat verrassend was uitgeschakeld in de halve finale. Dit is Radio 1. Het is even na half drie het nieuws, Jeroen Tjebkema. In het oosten van China zijn ruim 400.000 mensen geëvacueerd... in verband met een naderende orkaan. Meer dan 65.000 vissersboten zijn het voorzorg... naar een haven of veiliger gebied gevaren. De tropische storm Vito gaat naar verwachting maandag aan land. Wapeninspecteurs zijn in Syrië begonnen met het weghalen... en vernietigen van chemische wapens, meldt een anonieme bron bij de VN. De ontwapeningsmissie wordt uitgevoerd door een team van de OPCW... de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa wordt vandaag weer gezocht... naar slachtoffers van de boterham van de afgelopen donderdag. De zoektocht lag vanwege het slechte weer de afgelopen 48 uur stil. Er zijn 111 lichamen geborgen en er worden nog 250 mensen vermist. En tijdens een show met monstertrucks in Mexico zijn 13 doden gevallen. toen een van de enorme voertuigen op het publiek inreed. 9 toeschouwers waren opslag dood, via anderen overleden korte tijd later. Ook via tientallen gewonden. Dat waren de hoofdpunten. ANBB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amsterdam. richting Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden, 4 kilometer. Door werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Amsterdam, 2 kilometer bij Zaandam. 2 kilometer file ook op de A27 utrecht gorkum bij de Knopend Lunetten. De A28 Amersfoort richting Zwolle blijft nog dicht tot 6 uur vanavond. door uitgelopen werkzaamheden tussen het Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg richting Breda bij Goorlen. Er staat twee kilometer file. De afrit bij Goorlen is dicht en twee rijstroken dicht. Dus één rijstrook maar open. En nog een file op de A58 door werkzaamheden richting Vlissingen bij Henkensand er staat twee kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Om half drie begonnen Vitesse Feyenoord, Ronald van der Geer. Een minuutje bezig en de eerste corner voor Vitesse aanstaande bij een 0-0 stand. Kijkend naar de opstelling van Feyenoord een verandering. Omdat Lex Immers tijdens de warming is afgehaakt. Is er een basisplaats voor Ruud Vormer. Schuift Tony Vilena door naar de teampositie. En Klaasie dus weer een, in een wat aanvallendere positie. Verder uh, Joris Matthijs op de bank en Bakal voor het eerste op uh, de bank bij uh, de Rotterdammers. Waar Armenteros een basisplaats heeft in kosten van schaken. Bij Vitesse geen opvallende wijzigingen. Nu de corner van uh, Jansen. Daar moet de Mulder met een vuistje tussen zitten. Dat lukt ook. En Armenteros die als rechtervleugelaanvaller de voorkeur heeft gekregen boven Ruben Schaken gaat vervolgens een heel eind wandelen. Maar loopt tegen Kazashvili aan, dat is nog op eigen helft en dus neemt Vitesse het balbezit weer over. Ook weer voor kort, want daar is Armenteros met een handige beweging, zet die Filena aan het werk. Aan de rechterkant, die kapt één tegenstander uit, maar daar is Kazashvili weer. En dan kan de bal terug naar Piet Veldhuizen, nee dat schuift of daar zorgt pelle voor dat dat niet kan. En uiteindelijk gaat de bal over ja, de achterlijn. En is er een doeltrap alsnog voor uh, Vitesse. Dat dus een punt meer heeft dan uh, de Rotterdammers. Afgelopen, weekend eigenlijk de compositie, afgelopen week de compositie kon pakken. Dat was uh, woensdag in Den Haag. Moest er wel gewonnen worden. Maar op die uh, Haagse akker werd er met 2-1 verloren. Waardoor het onderlinge verschil nu een punt is. In het uh, voordeel nog wel van uh, de Arnhemmers. Maar uh, Feyenoord dus uh, vol uh, goede moed hier begonnen. Aan het uh, duel in uh, Gelderdoom. Waar uh, ja, toch een flink aantal uh, toeschouwers zijn. Maar gek genoeg zit het hier nu. Nooit vol, ook vanavond of vanmiddag. Dus eigenlijk niet. Naar deze toch aantrekkelijke wedstrijd in de top van de Eredivisie. Overtreding van Del Janma op Pia Son. Dat gebeurt rond de middenlijn. De vrije trap is voor Vitesse. Gaat Frank van der struit nemen. Hij heeft zijn plekje behouden als linksachter komt. Ook omdat Van Aanholt nog altijd geblesseerd is. En hier op de tribune ziet. 0-0 is het. Na bijna drie minuten in aan. Groningen AZ is ook begonnen. Half drie. Frank Wielaert. Vijf minuten onderweg. Het is nog 0-0. Groningen één goede kans gehad. Nu misschien AZ Een uh, bal diep op Martens. Maar die verliest het kop nu wel van Botteguin. En Wijnaldum doet dan de rest. Die ruimt op met een omhaal. Krijgt de bal met dezelfde snelheid ook weer terug via Ellem. Maar voorin bij uh, uh, AZ niemand om die bal op te rapen. En dan kost iets aan de linkerkant. Hij was al één keer gevaarlijk weg. Nu gaat hij weer voorbij, uh, Matthias Johansson. Maar nu gaat de bal over de zijlijn. Vindt kost iets dat hij uh, ondersteboven gelopen is. Maar krijgt AZ gewoon de ingooi. De eerste keer dat kost iets te langs ging, leverde meteen een enorme kans op. Esteban redde in eerste instantie. Adorjan had nog de rebound. Maar ook die werd tegengehouden door Esteban. En dus uh, ja, de eerste serieuze mogelijkheid voor Groningen geweest in dit duel. Nu Aaron Johansson, de spit bij AZ in actie Gouwenleeuw mee het middenveld opgelopen. Hij verzorgt de combinatie verder. Ortiz ook weer actief op het middenveld bij AZ. Hij is de man in vorm en in de basis gezet door de familie Haar. Die hier nog altijd de leiding hebben bij de ploeg uit Alkmaar. En AZ die de bal eventjes rondspelen via Wuitens. En aan de linkerkant Viergever. Geen centrale verdediger vandaag maar weer gewoon linksback. Hij verplaatst het spel naar voren. Martens probeert een bal breed te krijgen. Dat lukt wel. Goedelje. die kijkt even. Waar kan ik naar Toe. Hij kiest voor de rechterkant waar Gutmanson speelt omdat Berends niet fit is. Hij heeft rugproblemen de Nederlandse rechtsbuiten. En dus Gutmanson vandaag niet vanaf links. Bij IJsland in de nationale ploeg komt hij ook vaak vanaf rechts. En dat heeft hij de laatste paar keren uitstekend gedaan. Gutmanson sowieso uh, een man die heel dicht tegen een blazersplaats aan heeft gezeten de afgelopen periode. Maar die steeds niet kreeg nu Johansson ingespeeld. Aaron Johansson in de punt van de aanval. krijgt de bal niet onder controle. Letchert zit er goed tussen vandaag weer in de basis. Vorige week ingevallen. Nadat hij weer terug was van zijn tweede rode kaart. Groningen, chef rode kaarten natuurlijk. Want die hebben er al vijf gehad. Eén daarvan voor Kappelhof. Die is vandaag geschorst. Hij wordt vervangen door Manjasko. Groningen verdedigt uit. Na dik 6 minuten 0-0. Ontwikkelingen in de ronde van Lombardije. Sebas. Grote valpartij gezien. En vorige week zat het Vincenzo Nibali al niet mee. Bij het wereldkampioenschap wielrennen ging hij onderuit. Kwam hij op een dubieuze manier terug. Werd letterlijk teruggeduwd door de ploegleiderswagen. Uiteindelijk werd hij vierde. En nu lag Nibali net als veel andere renners weer op de grond. Op de kletsnatte en dus ook gladde en gevaarlijke weg. En nu is het over en uit voor Nibali. Hij stapt niet meer op de fiets. Hinkend verlaat hij de ronde van Lombardije. En neemt de winnaar van de ronde van Italië van dit jaar plaats in de ambulance. Ook Pieter Wening lag trouwens bij die valpartij, werd erbij gemeld, maar Wening zit wel weer op de fiets. Nibali dus uit de ronde van Lombardije vooraan met nog 90 kilometer te gaan. Nog altijd een omvangrijke kopgroep van 21 renners. Stef Clement werd niet gemeld bij de namen, maar die zie ik toch wel degelijk nu door het beeld rijden. Hij zit dus ook in de kopgroep van 21. Rick Clapton was dat met cocaïne. Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Korea. En dat betekent met het tijdsverschil dat de Grand Prix Formule 1 al voorbij is. Louis Dekker is aangeschoven. Louis, het was de afgelopen weken. Nou niet bepaald verheffend, dat zullen ze in Duitsland niet met ons eens zijn, denk ik. Want het is Vettel voor en Vettel na. Ja. Hoe was het vandaag? Er was nog een Duitser die het goed deed vandaag. Dus vandaag waren ze helemaal blij, maar wel weer Vettel. Alles draait om Vettel. Hij wint, hij declasseert, hij kleineert. Je kunt eigenlijk alle woorden verzinnen. Er rijdt er één vooraan en de andere 21 vechten om de brokjes, de kruimeltjes. En dat doet er allemaal niet zo toe. Dan kun je wel zeggen Alonso maakt nog een kans op het kampioenschap ja een gat van 77 punten. Dat Is betekent drie winnen. Drie, ja, ja. drie keer winnen. We hebben nog vijf races te gaan. Uh, Vettel, het zou eigenlijk wel leuk zijn... als hij volgende week gewoon een griepje had of zo. Maar dat ja. heeft hij ook nooit. En hij valt ook nooit uit. Hij heeft ook nooit pech. Dat is voor zijn teamgenoot, vandaag ook weer uitgevallen. Mark Webber. Op de een of andere manier, de wind is mee. En eh, het gaat bijna vanzelf. Doen we hem dan tekort door de wedstrijden saai te noemen. Want hij kan er ook niks aan doen dat hij zoveel beter is dan de rest. Nee, en dat zegt hij ook. En hij wordt ook voortdurend uitgefloten. de afgelopen races. Toevallig vandaag wat minder. Want Korea dat is nou niet echt een volle tribune, zullen we maar zeggen. Maar eh, het begint natuurlijk te irriteren. Want Formule 1 drijft op spanning. En als je al vier races op rij weet, dat degene van pole Position, Sebastian Vettel, Heet die ook de race wint, dus vier keer achter elkaar? Veertien races hebben we gehad dit jaar, heeft er al acht gewonnen. Ja, dan maar als een boekmaker meer te zijn, dan, dan, dan, is, dan, dan is uitfluiten is wel een raar uiterste toch? Ja. Want grote kampioenen worden over het algemeen niet zo heel snel uitgefloten. Nee, nee, en het is ook, is het niet het ook zo... een beetje aan zijn persoon dan? Nee, dat geloof ik niet. Het is wel dat dat vingertje begint te irriteren. He? Iedere keer als hij race, dan kijkt hij naar de camera en dan komt dat, dat dat dat vingertje tevoorschijn. Dat vinden bepaalde mensen wel irritant, maar toch. In zijn grote jaren, Michael Schumacher had meer vijanden dan Vettel. Het is ook geen onaangenaam kereltje, maar heeft een bepaald uh, ja, veld dat hem volgt... Hè. de echte die-hard Formule 1-fans, die willen een zegen van Ferrari... of die willen een zegen van die andere held, Raikkonen, die bij hen niks fout kan doen. Ja, feit is, het is een klasse apart en dat is vervelend... maar je kunt er maar beter van genieten... Want het seizoen is nog niet voorbij. En volgende week zijn we in Japan. En daar heeft Sebastian Vettel al van gezegd... dat is mijn favoriete circuit. Ja, <laughs> ja en nou... daar kan het dan al gebeuren. Hè? Daar kan hij al de wereldtitel definitief grijpen. Ja, lijkt, lijkt, me, lijkt me niet hoor dat het daar gaat gebeuren. Want tegenwoordig valt bijna niemand meer uit. dus. Uh... Theoretisch kan van alles, maar ik denk dat we nog twee weken extra geduld moeten hebben. Maar feit is, het gaat gebeuren. En het is alleen maar een kwestie van kijken op de kalender wanneer. Ja. Um, de spanning is. Gaan het dat ten koste van de populariteit van de Formule 1? Ja, zeker. Want, want ik, ik kan prachtige verhalen vertellen over inhaalmanoeuvres achterin het veld. En Mark Weber's auto die vlamvatten. Of Nico Hulkenberg, die een hele trein van ex-wereldkampioenen achter zich houdt in zijn Zauber... Waarmee dat eigenlijk helemaal niet kan. Maar aan het eind van de rit gaat het om plek 4. Hilkenberg wordt vierde. Fantastisch. Het is een Duitser. De Duitsers zijn er blij mee. Maar het gaat maar om plek 4. Hoe kan het spannender gemaakt worden volgend jaar? Uh, Volgend jaar zal het vanzelf spannend worden. Omdat alles in het reglement op kop gaat. Er komen nieuwe motoren. Er komt een nieuwe manier van, van racen. De manier waarop, er, uh, waarop coureurs met energie omgaan. Op knoppen drukken. Uh, feitelijk het remmen uh, gebruiken om weer energie op te slaan. Waarmee ze dan een ronde verder weer kunnen accelereren. Extra. Er komen een hoop tovertrucs bij. Staan tot... al die regels al vast? Of ja. kunnen ze daar stiekem nu nog aan sleutelen? Nee. Nu ze weten hoe goed Vettel is. Nee, ja, goed. De, uiteindelijk zal de beste coureur zal daar ook het beste mee omgaan. Ja. Dus ik ik denk dat we onszelf niet wijs moeten maken dat het volgend jaar ineens beren spannend wordt. Maar het zal in ieder geval minder voorspelbaar worden. Omdat feitelijk, eh, ieder jaar verandert er wel iets in de Formule 1... maar de afgelopen jaren is er nooit zoveel veranderd als wat er nu aankomt. Dat betekent dat iedereen begint een beetje op nul En dat betekent ook dat ze in de eerste races een hoop te ontdekken hebben. En dan gaan er vanzelf dingen gebeuren en gaat vanzelf die onvoorspelbaarheid eraf. Dus ook mensen die denken dat we eindelijk weer... en daar verlangen mensen toch een beetje naar hoor... eindelijk weer van die mooie ploffende motoren krijgen. En mag je dan met al die nieuwe regels ook hopen... dat Guido van der Garde eens wat hoger eindigt dan de vijftiende plaats? Ja, het was vijftiende vandaag. Hè. Dan ben je weer snel uitgepraat. Hè. Is dat nou goed of slecht? Ja, hij deed hartstikke goed. Uh, hij was alleen voor zijn doen ineens een keer te agressief. Ik heb wel eens gezegd dat hij af en toe te braaf is. Nu gaf hij in ronde 1 een klein tikje, een klein duwtje aan Bianchi. Een andere achterhoede vechter. Uh, daar werd Van de Gouw voor gestraft. Dus vanaf dat moment is hij race eigenlijk naar de knoppen. Dat hij uiteindelijk terugknokt naar plek 15 en twee concurrenten achter zich houdt... is redelijk oké. Okay, maar Van de Gouw doet er wel verstandig aan... om te kijken of hij bij een beter team terecht kan volgend jaar. Ja. En, en de stoelendans dan, is in volle gang. En heeft hij dan serieus kansen om echt veel, veel betere klasseringen te rijden? Ja, alles hangt een beetje, beetje vanaf hoe goed een team natuurlijk... in de loop van het seizoen wordt. Ja. Het feit is met Caterham of met het andere achtergoede team Marussia... ga je de oorlog niet winnen. Maar kan hij volgend jaar uh, binnenrollen binnen bij Williams of Force India of Zauber. Dat zijn de drie, de drie opties. Dan is het ineens een middenmotor. En dan kun je echt naar boven kijken. Nee, dan win je nog steeds geen races. Maar dan gaat hij wel punten pakken. Feit en dat talent is, heeft hij wel, want dat is misschien moeilijk inschatten. Hè, als je hem nu steeds 15e, 16e we, we kunnen het eigenlijk niet beoordelen. Hè, want nee. hij, hij heeft hele goede races gereden dit jaar. Maar ja, als je daar achttiende mee wordt, wie valt? Dat valt niet op. Je kunt aan zijn rondetijden zien dat hij heel aardig bezig is. Je kunt ook merken dat hij zijn teamgenoot er redelijk onder heeft. Je kunt ook merken dat het Caterham-team, de ene achterblijver... het Marussia-team, eigenlijk ingehaald heeft. Maar nog niet in het kampioenschap. Dus die strijd is nog in volle gang. Ja. Maar het is een soort Grand Prix, binnen een Grand Prix. Je moet eigenlijk kijken naar vier coureurs... die met elkaar knokken om plek 19, 20, 21, 22. Ja, nog even over die uh, strijd tussen die teams. Ik hoorde je in een eerdere bijdrage op Radio 1 zeggen... dat het team van Van der Garde meestrijdt... om de tiende plaats in het teamklassement. Ja. En dat dat 10 miljoen kan opleveren... Als ja. je tiende wordt. Ja, je kijkt er niet naar. Hè. We zijn gewend uh, Red Bull, Vettel, Alonso, Raikkonen bij Lotus. Maar er is een, een fel gevecht in de achterhoede. En daar zit Guido uh, middenin. Daarom zegt hij vandaag ook. Ik baal een beetje, want er had een dertiende plek in gezeten. Nou, waarom wil hij die dertiende plek? Als hij of zijn teamgenoot dertiende wordt, passeren ze Marussia in het kampioenschap. Het, het Russische team is dat, dat nu de tiende plek heeft. En zo hard is het, als je tiende wordt aan het eind van de rit... krijg je 10 miljoen. Word je elfde, dan heb je een probleem. Dan krijg je niks. En dan, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal, 2014. Ja. Want laten dit nou net de twee teams zijn... die qua budget een beetje de kleine kereltjes zijn. Maar we het hebben het, het hier over achterhoedige vechten dus, he, met ja. alle respect. Want het gaat eerst al om de individuele prijs en dan pas over de teamprijs. En dan word je dus tiende met het team en dat levert 10 miljoen op. Ja. Waar komt dat geld vandaan? Ja, sponsoring hè. Formule 1, het is sport, maar het is ook een soort van economie ja. op zich. Ja. ongelooflijk. Louis Dekker, dankjewel. We gaan schakelen naar Ronald van der Geer. Hoeveel staat er bij Vitesse Feyenoord? Nog één goals, Hugo, na 16 minuten is het dus nog 0-0. Uh, is er wel wat dreiging aan beide kanten overigens geweest. Zelfs een fase waarin uh, Vitesse Feyenoord eventjes rond het eigen strafgebied vastzetten. Maar uh, het, het, goede, het geven van de goede eindpaas, dat is uh, beide ploegen nog niet gegeven. En dus is het nog 0-0. Dan heb je het idee dat het allemaal nog een beetje op gang moet komen. Vitesse, dat thuissterk is. Alle vierde wedstrijden tot nu toe won en Feyenoord. Dat uit natuurlijk nog een wedstrijd heeft gewonnen. Uh, een merendeel van de punten in de kuip haalde. En uit, uit drie duels, slechts één punt haalde. Dat was die 3-3. Hier vlakbij tegen NEC. Fijn dat nu via Boetjes en Klaas. Maar het is met hangen en wurgen. Het balbezit op het middenveld probeert te continueren. Nou, uiteindelijk via pellet. Toch tot aan Armenteros aan de rechterkant. Maar nog altijd 10 meter voor de middenlijn. Kort met Jammaat. Armenteros weer vrijgespeeld. Vervolgens vormer. Uh, die zal moeten verplaatsen. Dat doet hij ook. Naar nou, Bruno Martens Die kan wat stappen voorwaarts maken richting de middenlijn. Er is wat dreiging van opkomen van uh, Miguel ne die dreiging wordt nu omgezet in daden. Dan is daar uh, Miguel Nelom. Veldhuizen twijfelt. En uiteindelijk die paas van Martezindi en dat uh, eerst dreigen en vervolgens toch opkomen van Miguel Nelom... ...levert Feyenoord een corner op. Ja, niet meer dan dat. Ik zie gebaartjes Pella, van ik, Pellen. Ik, uh, ik zie ja, gebaartjes van Pellen. Die uh, zie ik ook, Hugo. Want uh, die had die bal natuurlijk al in een, uh, ja, een fractie eerder willen hebben. Maar ik denk dat Nelom er alles aan deed om die bal daar te krijgen. Alleen het been van Veldhuizen lag gewoon in de weg. Maar ja, goed. We moeten die uh, gebaartjes van uh, Pellen maar een beetje... Een beetje accepteren en denken, ja, dat is ongeveer hetzelfde als dat je je richting aanwijzer naar rechts doet en dan rechts afslaat. Het is allemaal een beetje. Hè, oh, jij zit op de, de, de lijn van Ronald op... Koeman, Ronald. Dat ik hoor ik, ik al. Heb, ik heb helemaal geen lijn, maar uh, <lacht> ik bedoel, we kunnen het allemaal wel blijven benoemen. Eerst maar die corner, want de goal wordt gemaakt! De goal wordt gemaakt door Stefan de Vrij. De corner is van Ruud Vormer, dan wordt hij onderweg nog met het hoofd aangeraakt, en dan is daar. Stefan de Vrij bij de tweede paal die de bal binnentikt en Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong zet. Maakt dus even niet uit op welke lijn we zitten. Aan het einde van de lijn staat namelijk Stefan de Vrij om die bal binnen te tikken. En dan zal het toch uh, naar alle waarschijnlijkheid Pelle zijn geweest die die bal nog met het hoofd verlengt. Nou, daar zullen we nog maar eens even naar kijken. Die corner van Former uh, dan gaat ja, Pelle wel naar de bal toe, dan zal hij hem schampen. En dan uiteindelijk dus Stefan de Vrij... die bij de tweede paal zich wat vrijheid heeft verworven... en die uh, bal binnen kan schieten. Bij wie loopt de Vrij dan weg? Ja, kinderlijk eenvoudig bij uh, Mike Havenaar... die logischerwijs mee was om hem te bewaken. Pelle verlengt en de Vrij scoort. Fijn dat komt op een 1-0 voorsprong en dat na 19 minuten. Zal het nou komen door die extra trainingjes, de Vrij, dat hij daar staat? Uh, nee, dat komt daar <laughs> zeker niet door. Op welke lijn zit jij eigenlijk? Uh, moeten de trainers de, de speler hard over het aanpakken? Algemeen. Gewoon de objectieve lijn. Objectieve lijn, ja. Ja, ja Ik ben altijd meer van de meningjes. Nou geven er eens een. De vrijen. Nou, ik, ik, ik vond het wel raar dat, dat Ronald Koeman die jongen verbiedt om uh, buiten Feyenoord om te trainen. Dat vind ik zo'n goed teken eigenlijk. Dat, dat, nou, vrije... dat moeten in overleggen, dat zegt hij vooral. Tuurlijk moet het in dat in overleggen. Ik dat het wel mag maar... als, het, als hij de toestemming voor krijgt. Uh, die jongen heeft al gegeven in de jeugdopleiding... dat het echt een uh, heel professioneel ingesteld mens is. En hij zoekt uh, verbetering uh, buiten de club. Tuurlijk moet je het overleggen, maar ik vind het getuigen van zelfinitiatief. En uh, ik vind Ronald Koeman heel erg negatief. En volgens mij heeft Beenhakker het vandaag ook gezegd bij Sport Sommige spelers, ja, daar moet je een arm om de schouder gooien. En Stefan de Vrij is zo'n jongen, die moet je niet meedogeloos aanpakken. Goed, we gaan naar Frank Wielaert. Is er al gescoord bij jou? Groningen AZ. 21 minuten onderweg, nog niet gescoord. Dat had wel ge gemoeten, of in ieder geval zeer zeker gekund. Groningen is sterker in die eerste 20 minuten. Heeft ook een paar goede kansen gehad. En nu toevallig AZ in de aanval, dus even opletten. Letchert werkt in eerste instantie weg. Goedelje pikt op, we gaan naar Ronald. Ik zie gebaartjes van Pelle, maar dat zijn gebaartjes van vreugde. Hij roept iedereen bijeen, want hij kopt zojuist de 2-0 binnen voor Feyenoord na 20 minuten. De voorzet is van Armenteros, die er speelt in plaats van schaken. Die heeft de vrijheid aan de rechterkant, legt de bal in het strafschopgebied. Ja, en dan is Pelle de echte spits, die richting de bal gaat zich door niks en niemand meer laat tegenhouden. Er werd ook niet zo heel veel druk op hem gezet en kon hij de bal achter Piet Veldhuizen koppen. Goeie aanval van Feyenoord, te beginnen bij Jamaat, vervolgens tussen Armenteros en daar is Graziano Pelle... Boven alles en iedereen uit. Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Frank Wieler. 22 minuten onderweg bij Groningen AZ. Daar is het nog 0-0. Groningen had dus kunnen scoren. Kansen gehad via Kostic, Adorian van de Velde En weer Adorian. En zeker die laatste bal. Die had er eigenlijk ingemoeten. 1 tegen 1 tegen Esteban. En Adorian koos voor de verre hoek. Maar koos niet ver genoeg voor die hoek. En dus de redding van Esteban nog mogelijk op de inzet van de jonge Hongaar. Die afwisselend in de spits speelt met van de Velde. Nu Martens die de achterlijn probeert te halen. Bal voor probeert te geven. Treft daar Botekin en Botekin op. Op de achterlijn de baas over de Belg. En dus Groningen uitverdedigen met Sherry. En aan de linkerkant veel ruimte voor Kostic. Dat is meestal slecht nieuws voor AZ. Want die kan dan of een paas geven of uh, uh, zelf gaan dribbelen. Hij kiest voor de paas van de velden. Gaat het strafschapgebied weer uit. Legt dan even terug en naar uh, Hiarie. Die probeert hem bij de tweede paal nu te leggen. Daar is Kostic nog bij lange na niet. Desondanks krijgt Groningen een hoekschop. Omdat uh, de bal uh, daar wordt weggewerkt achterin bij AZ. Door uh, Ortiz. En uh, die moet een hoekschop weggeven. Dat kan eigenlijk niet anders. Hij was al blij dat hij de bal niet richting zijn eigen doel schoot. En daarmee weer in verlegenheid bracht op die positie waar hij glijend naar de bal toe ging. En dan is het lastig om controle te houden over dat moment. Groningen dus sterker in de Euroborg. Alleen nog niet gescoord. Nu wel een hoekschop die uh, Van der Velden gaat nemen. Hij gelegenheid spits omdat uh, De Leeuw ziek is en vandaag dus niet in de punt van de aanval zou kunnen staan. Daar komt die hoekschop weggekopt achterin... en ook nog een overtreding geconstateerd door Bas Nijhuis. En dus de vrije trap in het eigen strafschopgebied voor AZ... dat vooralsnog de nul houdt tegen Groningen. En dat is moeilijk zat vandaag in de Euroborg. De hockeytopper in de vrouwenhoofdklasse tussen Laren en Den Bosch... heeft vanmiddag geen winnaar gekregen. Het eindigde daarin 2-2. Nijmegen Hik werd 2-0. Kampong Hurley 1-0. Amsterdam Oranje Zwart 2-1. Pinoquet tegen HDM eindigde in 3-3. En SCHC profiteerde bovenin van het gelijkspel van Laren en Den Bosch. Want dat won met 5-0 thuis van Mop. Waardoor Laren nog wel de koploper is met 16 uit 6. Maar SCHC nu op 1 punt volgt. 15 uit ook 6 gespeeld. En Den Bosch staat op de derde plaats met 14 punten. Dan is er begonnen aan de wedstrijden in de mannenhoofdklasse. Met bij ons vanmiddag Rotterdam tegen Bloemendaal. Tim Steens. Ja, er is al gescoord in deze wedstrijd. Zes minuten oud en het is 1-0 voor Bloemendaal. Het was een van de twee aanvallen die Bloemendaal tot nu toe heeft laten zien. Het was een uh, snelle counter. Via Rogie Hofman kwam de bal bij Tom Boon, de Belgische international van Bloemendaal. En hij passeerde en Blaak in de korte hoek. En dat betekende dat na zes minuten Bloemendaal al met 1-0 voor staat. Belangrijke wedstrijd, want uh, ja, het is, als je naar de ranglijst kijkt... het is de nummer vier Bloemendaal tegen de nummer zes Rotterdam. En beide ploegen hebben negen punten. Dus het is vandaag aanhaken uh, of afhaken, zeg maar... Of bijblijven in die top 4. Want die gaan aan het eind van het seizoen natuurlijk de play off spelen. Bovenaan staat Amsterdam met 13 punten. HGC Verrassend ook bovenaan met 13 punten. En dan Oranje Zwart met 12. En dan vier ploegen met 9 punten. Waaronder dus Bloemendaal en Rotterdam. En ook nog Kampong en Hurley. Dus ja, vandaag is het een belangrijke wedstrijd wat ik zei. Om bij die top 4 te blijven. Voorlopig is het beste van het spel op dit moment voor Bloemendaal. En die staan dan ook met 1-0 voor. Dankzij die treffer van Tom Ronald van der Geer is met zijn neus in de boter gevallen. Feyenoord productief als, nou, uit de jaren 70, Zo lang is ja. dat al geleden, hè? 60, 70? Ja, toen de Dode Zee nog ziek was. Zo <lacht> lang geleden is dat ongeveer, inderdaad. Na 24 minuten in een eindwedstrijd Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Ja, dat is, dat is inderdaad een tijd geleden. En het is ook een tijd geleden dat je Ronald Koeman gewoon rustig zag zitten. Hoewel, daar is weinig, of weinig reden voor. Want Vitesse speelt helemaal zo slecht nog niet. Daar is Ibarra met een actie vanaf de rechterkant. goede aanname, goede versnelling. Maar weer Mulder moet dan in de korte hoek redding brengen. Vitesse dat met enige regelmaat best aardige dingen laat zien. Net nog een goede actie van Pierson. Nou ja, dan uiteindelijk uh, ja, strandt het ergens in schoonheid. Daar waar het achter Erwin Mulder moet stranden. En dat uh, zal dus de ontevredenheid bij Peter Bos oproepen. Die overigens ook gewoon tussen zijn assistenten in zit. En ziet dat Vitesse uh, nu een corner mag nemen met die 2-0 voorsprong voor Feyenoord. Jansen neemt die corner, wordt er van de heide gekopt. Uiteindelijk via een hoofd van de Feyenoorder in de handen van uh, Erwin Mulder. Bijna 25 minuten gespeeld via Pelle en de Vrij. Feyenoord op een 2-0 voorsprong. In de Eerste Divisie zijn twee wedstrijden aan de gang. Excelsior staat met 1-0 voor tegen Ajax. En Achilles 29, Jong-PSV 0-1. En bij die wedstrijd maakt zijn rentrée, Wie was het ook alweer, Henry? Nossing. Heel goed. Ja, we zitten er bovenop ja, he, vanmiddag. Je zou, hem, je zou hem bijna vergeten. Hoe zou het met hem zijn? Nou ja, we gaan het vanmiddag misschien nog horen. Um, we gaan richting het einde van uh, dit uur langs de lijn. Er is al één wedstrijd afgelopen. Ajax tegen FC Utrecht eindigt vanmiddag in 3-0. Dat was een opsteken voor Ajax, want de afgelopen zes edities... lukte het Ajax niet om te winnen van FC Utrecht. De doelpunten werden gemaakt door Serrero, Klaassen en Hoesen. Op dit moment dus bezig Vitesse tegen Feyenoord 0-2... en Groningen tegen AZ 0-0. En later vanmiddag nog PSV tegen RKC, een wedstrijd van half vijf. We zijn uh, zo direct terug met ook wielrennen in de ronde van Lombardije, hockey tussen Rotterdam en Bloemendaal... en later ook nog turnen van de WK met Epke. Dan staan lijn, zikzer en a fucking thief van all. De Engelse arbeidersklasse wordt al jaren vertrapt en gedemoniseerd. Their bad taste. Their haircuts. Uh, their lifestyle seems almost comically, grotesquely vulgar. Maar de Fransen lijkt onveranderd sterk. Wat blijft er over van die goede oude klassenstrijd in het geliberaliseerde Europa? We vragen het twee voormalig correspondenten uit Engeland en Frankrijk. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Een vraag die mij als tussenpersoon vaak gesteld wordt is... Hoeveel krijg ik uitgekeerd als ik arbeidsongeschikt ben? Maar een vraag die vaak vergeten wordt is... En tijdens mijn zwangerschapsverlof, heb ik dan ook recht op een uitkering? Riaal heeft samen met experts zoals ik de top 10 vaak vergeten vragen opgesteld. Zodat u ze straks niet vergeet te stellen. Kijk voor de zekerheid op Riaal.nl Bij Atlon Carly's zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan...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 Waarin verschilt de mens, ondanks alle overeenkomsten, van de aap? En wat zijn de overeenkomsten tussen een mens en een mier? Vanavond in Labyrinth: Mieren en Apen, 10 voor 8, Nederland 2. Je auto verkopen.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 Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl. Dit is Radio 1.